Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het centrum van Culemborg is weer vrijgegeven na de vondst vanmiddag van een granaat. Het explosief lag voor de deur van een waterpijpcafé. De omgeving, waar een kerstmarkt werd gehouden, werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat onschadelijk gemaakt. De eigenaar van het waterpijpcafé zegt dat hij het explosief zelf heeft gevonden. Zijn zaak is pas een jaar open en tot nu toe waren er volgens hem geen problemen. Bij de brand gisteren in een Britse dierentuin zijn alleen insecten, kikkers, vissen en kleine vogels omgekomen. De grotere dieren konden allemaal worden gered, zegt de directie van de Chester Zoo. Het gaat onder meer om bijzondere apen en neushoornvogels. De brand woedde gisteren in een tropisch binnenverblijf. De Chester Zoo, niet ver van Liverpool, is een van de grootste dierentuinen van het Verenigd Koninkrijk. Het park ging vandaag gewoon weer open. Het Rijksmuseum is dit jaar het best bezochte Nederlandse museum, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Het bezoekersaantal komt uit op 2,3 miljoen... en dat is iets meer dan het Van Gogh Museum, de nummer 1 van vorig jaar. Die twee wisselen elkaar wel vaker af als best bezochte museum. Op ruime afstand volgt het Anne Frankhuis met 1,2 miljoen bezoekers. Ook de nummers 4 en 5 staan in Amsterdam... het Stedelijk Museum en het Wetenschapsmuseum Nemo. Feyenoord heeft in de Kuip een pijnlijke nederlaag geleden... tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers verloren met 2-0... Lars Hutte opende voor Fortuna de score en in blessuretijd maakte Ahmed El Masoudi met een afstandsschot de tweede treffer. Door de nederlaag staat Feyenoord nu 10 punten achter op PSV en 8 op Ajax. De Amsterdammers wonnen vanmiddag thuis met 8-0 van De Graafschap. FC Emmen won uit met 2-1 van FC Groningen en FC Utrecht was ook uit met 3-2 te sterk voor Heerenveen. Het weer, plaatselijk dichte mist. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Vannacht gaat het in Zeeland regenen. Morgen eerst grijs, met nu en dan regen. Later wordt het droog en vooral in het zuidwesten kan smiddags de zon doorbreken. En het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nu ZFM Klassiek U luistert naar ZFM Klassiek Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur Samenstelling en presentatie Ruud Janssen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 Karlo eh, Jablowski.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 De componist is Dimitri Shostakovich en het wordt uitgevoerd door Burning River Brass.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 Voor vanavond is een stuk uit de Notenkrakersuite van uh, Peter Ilyich Tchaikovsky. En uh, we gaan luisteren naar het Los Angeles Symphony Orkest... met als uh, dirigent Gustavo Dudamel.